Je kunt bellen naar 0800-1121. Je kunt twitteren via Apenstaatje nachtzuster Je kunt mailen naar nachtzusterapenstaartje-omroepmax.nl. En je bent welkom op de chat via www.nachtzuster.net. Dat zijn alle wegen die naar de wachtkamer van de nachtzuster leiden. En wat moet je dan? Nou, het zou fijn zijn als je een nieuwe vraag hebt... of als je een openstaande vraag kunt beantwoorden. Zo is er die vraag van Sebastiaan over de ogen... Is het zo dat kleine mensen details ook beter kunnen zien dan grote mensen? Want als je bijvoorbeeld een, nou, ik roep maar wat, een pen vast hebt en je bent half zo klein als iemand anders... dan is die pen dus relatief twee keer zo groot voor jou... als voor die andere persoon. Dus dan kun je de details beter zien. Is dat zo? Werkt dat zo met de ogen? 0800 -1 -1 -1. Hans wil weten of er een kans is dat er ooit geflekte mensen komen. Dat we ons zo gaan ontwikkelen dat we niet meer uh, donker... en niet meer blank en niet meer uh, wit of bruin of geel of groen zijn. Nou, groen komt zelden voor, geloof ik. Maar in ieder geval dat we geflekt zijn... Kan dat? 0800-1121. En Mark wil weten waarom het niet mogelijk is... om een keer een hit van kwaliteit naar het Songfestival te sturen. En dat vraagt natuurlijk meer om meningen dan om feiten. Maar als je er iets feitelijks over kunt melden... bel dan 0800-1121. En misschien ben je het wel heel erg met me eens. En zou dit liedje een grote kans maken op het Songfestival? Alleen Clark en zijn vader met vader en friend. OLD PAPA zit.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 Mooi hoor. Vader en zoon Clark. Nou, dat geeft dat, dat dan een stukje emotie dat het volgens mij goed zou doen op het Songfestival. Oh, ik zal niet zo vaak mijn Songfestival zeggen. 0800-1121 met nieuwe vragen of antwoorden op een van de eerder gestelde vragen. Edwin. Ja, dat dit. Hallo. Hi. De ogen. Ja, als we het niet over het Songfestival gaan hebben, natuurlijk. Nee, we gaan het over ogen hebben. Heb je kleine of grote ogen? Heb uh, je kleine of grote ogen? Het zichtbare gedeelte is bij mij niet heel groot. Oh. Maar je hebt een, een verschil tussen het zichtbare gedeelte en het oog als je hem eruit zou halen. Oh ja, want dan is het natuurlijk een bolletje. Dat is een bolletje. En het ja. grappige is, als je nou bij grote en bij kleine mensen het oog eruit zou halen, ook bij de extreem kleine mensen, uh, dan krijg je eigenlijk ogen die allemaal nagenoeg even groot zijn. Eerlijk waar? Ja, waar. Er zit in die ogen heel weinig verschil. Dat zie je ook bij hele jonge kinderen. Dat in verhouding met het hoofd waar die ogen in zitten... ook eigenlijk in verhouding tot de rest maar heel weinig meer groeit. En uh, uh, eigenlijk al bijna de volledige grootte heeft. En dat geldt zeker voor de ogen. En die ogen die zijn uh, eigenlijk vanaf geboorte bijna volgroeid. Oh. Wat wel zo is. En dat is uh, op zich wel grappig. En dat, uh, dat had de andere uh, beller ook al gezegd. We moeten wel leren kijken... En um, dat zie je met hele jonge kinderen. Dat is bijvoorbeeld iets heel grappigs. Als je hele jonge kinderen gaat uh, leren schaken, hoe intelligent ze ook zijn en hoe ontzettend goed ze ook zijn, ze zien geen lange lijnen. Ze kunnen niet in de breedte kijken. Oh. Een mens leert eigenlijk in eerste instantie heel smal kijken. Want het oog is eigenlijk gewoon een heel gek technisch ding. Ja. Um, het geldt zelfs voor, voor, voor elk mens. Het ene mens kijkt veel breder dan het andere mens. Gebruikt veel meer daarvan. Dat is het ene veel meer van zijn hersenen gebruikt. Die beide allemaal hetzelfde zijn. Ja. Um, en het ander eigenlijk maar een heel klein stukje gebruikt. Is dat met, met, met ogen eigenlijk net zo. We hebben achter in ons oog. En wij de lichtgevoelige. Ja, als je met een fo zou gaan vergelijken. De lichtgevoelige cellen. Die zijn niet bij iedereen helemaal gelijk. Want er zit wel een verschil in grootte in de ogen. Het ene oog is gewoon beter dan het andere. Um, dus daar zitten kleine margins. De ene ziet inderdaad wel iets meer dan de andere, ja. maar dat is niet gerespecteerd aan grote of kleine mensen. Alleen we gebruiken niet allemaal al die cellen. En, um dan heb je ook nog, dat is heel grappig misschien weet je dat van vroeger nog van de biologie. Je hebt de staafjes in de bolletjes. Ja, ja. En uh, je kijkt met de bolletjes overdag in lichte omgevingen. Ja. Die zijn dus weinig lichtgevoelig. Daar heb je veel licht voor nodig, maar dan kun je heel veel mee zien, ook kleur. Dan heb je de spaartjes. daar kun je eigenlijk veel minder kleur mee onderscheiden. Bijna niet zie je dit mee, maar die zijn veel lichtgevoeliger. En daar kun je in het donker mee kijken, zou je met een nachtkijker kunnen vergelijken. Ja. En wat grappig is, die zitten meer aan de zijkant op die netvlies. Nou, er is nou grappig, iemand die daarin geoefend is, een boswachter die uh, in, het, in het donkere bos naar, naar strobus die hun licht nog niet hebben aan het speuren is, die is daarin geoefend en dan leer je eigenlijk juist gevoelsmatig langs het object te kijken waar je naartoe kijkt. Dus je hoort een geluid, maar je kijkt er expres langs en dan zie je het pas. Oh. Dus eigenlijk is dat ook een heel, heel raar ding en ook tegelijkertijd een heel knap ding. Maar uh, nee, kleine mensen zien net zoveel. Als grote mensen, het enige wat natuurlijk wel een groot verschil is, is je kijkhoek. Het is hetzelfde uh, tussen iemand die uh, twee meter is of iemand die anderhalve meter is dus of één meter twintig is. Uh, geen idee hoe lang jij naar een stoel gaat staan. Je een ander gezicht en ziet alles heel anders uit. Ja. Dan zie je opeens van iemand die toch kaal is bovenop. En uh, ja, ja. Als, je, als je heel klein bent, dan zie je dat iemand toch wel een hele rare kind heeft of een hele grote neusgaten heeft. Nou, maar dat mijn is mijn kans... een heel groot verschil. Dan kan ik ook iedereen aanraden om, om een keertje, ik doe dat heel vaak als ik aan het fotograferen ben, dan klim ik ja. op, een, op een muurtje of op een tafel of op een stoel en dan krijg je gewoon net even andere foto's. Ja, een dat gaat me met alles. Ja. ja. Hier, dat zie je binnen professionele fotografie ook vaak, auto's worden van heel laag gefotografeerd, dan lijken ze breder en stoorder. Ja. En uh, uh, ja, het is, het is eigenlijk met alles zo. Uh, uh, sterker nog, uh, mensen die heel goed met uh, kinderen kunnen omgaan, die gaan vaak ook inderdaad door hun knieën op hun ja. hurken dat ze hetzelfde gezichtsveld hebben. En dan zien ze de beleving hoe dat is voor een kind. Ja. Mensen met kinderen zouden ook naar hun eigen interieur, zouden ze dus inderdaad wat vaker op de hoogte van het kind moeten kijken en kijken hoe het kind dat beleefd is vaak je eigen huis is uh, van binnen toch wel afschuwelijk voor je, voor, voor, voor je kinderen. Ja, ja er zit dat, wel wat dat in. gewoon niet ja. Nou, dat, is, dat viel mij de laatste keer op met het sint Klaasfeest bij ons in, uh, in het stadje. Dat, ja. uh, uh, dat vond, mijn dochter vond het dus niks aan, totdat ik me realiseerde. Dan ging ik op haar ooghoogte dat zij in ja. de mensenmassa stond en alleen maar benen zag. Ja, maar niks zie hier, je. Hier, hier, hier, dikke benen, dikke billen. En, uh, <laughs> nou, uh, ook uh, dunne maar benen. Geen maar geen Sinterklaas. Nou ja, ja bewijs van alles gelukt. Ja. Ja. Maar, maar inderdaad, zo'n maar een, een, een, ja, zo, zo, zo, zo een kind op dat moment helemaal nee. niks. Dat wordt een heel, wordt een heel ander verhaal. Nee, dat klopt. Maar ik krijg op, de, uh, op de chat krijg ik wel de hele tijd van één iemand de opmerking... dat vrouwenogen verschillen van mannenogen. Oh. Dat is een van de weinige dingen wat, wat, wat niet werkelijk verschilt. Ja, wel, wel technisch iets, maar uh, het is voornamelijk... Oh. Dat is een mooi moment om even de horen erop te gooien. Maar het was al niet zo'n hele goede verbinding, dus het verbaast me niet heel erg. Maar uh, nou, misschien dat daar nog iets uh, op, uh, op doorgaat, maar het heeft natuurlijk eigenlijk niks met die vraag te maken. Um, Jenneke. Ja, ik ben hallo. Henneke. Met Jenneke, Mulder. Dag Jenneke. Uh, ik wil even reageren op die uh, geflekte mens. Ja. <laughs> het leek me heel leuk. Ik, als kind vond ik een. Uh, in indiaan altijd zo mooi als je dat op plaatje zag met al die vlekken en uh, geschilderd. Yeah. Maar um, ik zat me in te denken, een, uh, een hond of een koe of, uh, die, die gevlekt is. Als je hem helemaal kaal scheert, dan is hij net zo uh, roze als, uh, als een baby. Bij wijze van nee toch? En als je een, uh, een rood kaal plukt, dan blijft er ook niks meer van die kleuren over. Dus het zit hem niet in de huid, maar in de... In de haar of in de beharing, denk ik. En Jenneke, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe weet je dat? Ja, dat weet ik niet. Oh. Gewoon, dat bedenk ik. Ik ben geen geneticus of wat dan ook. Oh maar... nee, ik denk je hebt een keer een die... roodborstje kaal geplukt. Wat zei je? Ik denk, jij hebt een keer in de tuin een roodborstje gelokt en uh, <lacht> nee, is even Kijk, wel eens even kijken gehad. Oh ja, die is helemaal roze, toch? Ja. ja. Maar, maar, maar Poeze, uh, uh, want ik, ik heb een keer een kat gehad die moest geopereerd worden... maar die had, de huid was ook geflekt. Was de, waar de oh. witte haren zaten was die roze. En ah, waar ja. de zwarte haren zaten was die, ja, bijna zwart. Dus die had wel weer geflekt. Nee, had wel, uh, ja, ja. Ja. Maar dan, dan, zou, dan zou jij zeggen, van nou dan wordt de mens niet geflekt, dan zouden we hooguit nog, uh, nog, iets, uh, hooguit, hooguit, <lacht> nog iets van de geflekte lichaamsbeharing. Dus dan kun je nog een geflekt op ja, je hoofd hoor. Ja. Ja. Ja, ja, we hebben natuurlijk wel verschillen in, in kleur van haar, maar dat, dat is niet geflekt natuurlijk. Nee. Nee. Hmm. <lacht> ja, ik dat zat dat bent. zo even in te denken. Ja, en die, ik ben... Al die beesten schiet, dan... <lacht> Maar dat heb ik natuurlijk dus nooit gedaan, dus. Nee, hè? <laughs> dat weet ik niet. Maar ik vraag me nu, ik vraag, blijf me nu ook afvragen, waarom die beesten uh, vlekken hebben? Ja. Want er uh, zat in de in de show van Claudia de Brij. had ja. ze ooit had ze het oh, dan moet ik even denken of hoe ver ik het moet inleiden om het verhaal duidelijk te laten zijn, maar die, nou, niet zo ver. Die had een verhaal over zebra, waarom zebras strepen hebben? Ja. Ken je dat verhaal? Nee, nee. ik vond het een prachtig verhaal. Ik hoop dat het waar is, dat als er dus een uh, zebra... Je, dat ken je wel van die nare televisieprogramma's waarin je ziet dat een leeuw een zebra grijpt. Ja, oh ja. ja. En dat dan die, al die andere zebra's, dus die zijn dan met een trosje, maar die, die, al die andere zebra's die gaan dan heel hard rondjes om die leeuw rennen. Ja. En dan wordt die leeuw duizelig, want die ziet al die streepjes. <laughs> Ja. En die wordt helemaal niet lekker. En die laat dan, die, die zebra die dan hopelijk dat overleeft, ja. laat die los. Oh nee, dat verhaal ken ik niet. En het, ik, ik, ik vind het zo'n mooi verhaal dat ik het graag wil geloven. Dus dan ja. begrijp ik in ieder geval waarom zebra's streepjes hebben. Ja. Maar ik zie de gemiddelde bonte koe nog niet heel hard rondjes om een leeuw rennen. Dus ik, weet, ik vraag me af waarom een koe dan geflekt is. Ja. Want waar verstopt hij zich dan? Ik kan, me, ik kan me ook zo voorstellen uit. Ja, uit uit, uit de natuur en overlevingstechnieken dat die geflekt is zodat je hem niet ziet als die ergens... maar ja waar kan een koe zich ver... een zwart wit geflekte nee. koe zich verstoppen dat je hem nee. niet ziet of je behalve we kunnen bedenken dat dat, uh, dat andere koeien uh, het het, het als uh, de moeder herkent aan de tekening dat, dat zou misschien kunnen maar dat oh. weet ik ook niet hè? oh ja ik zie de laatste tijd trouwens over van die koeien dat zijn grappige koeien die hebben een wit middel ja. En verder zijn ze zwart. Oh ja, ja, heb ik ook wel eens gezien. Dat ja. zijn grappige koeien. Ja. Maar ja. dat is ook verwarrend dan weer voor de kalfjes. Want die ja. zijn allemaal hetzelfde. Ja. Dus, um... Maar goed, ik weet er geen oplossing. Maar dit, nee. dit was een idee. Ik denk, ja. als ik nou eens al die, die dieren kaal denk, dan, <laughs> dan blijft er niet zoveel geflekt over. Maar nou zeg jij van, ja, uh, mijn poes was wel geflekt toen die de kaal was geworden was op dat plek. Oh jee. Het <laughs> wordt een heel raar gesprek. <laughs> Dan, Wat ja. zeg je? Nee, niks, Jenneke. Laten we er vooral niet te lang op doorgaan. Maar nee, het is hoor. wel. Ja, het is, volgens mij is dat zo: dat het, dat het niet alleen. Uh, de vlekken niet alleen in het haar zitten. Nee. nee. Maar goed, nou, we, we laten hem nog even openstaan. Maar bedankt voor je voorzetje. Oké. Okay. Goedendag. Ja, dag. Dag. José. Ja. Goedendag. Goeienacht. Ja. Ja, maar nou, ik had eigenlijk een beetje dezelfde oplossing als ja, die mevrouw van daarnet. Ja. Niet de oplossing, maar dezelfde gedachte. Dat uh, bij veel dieren het in de vacht zit, de, de kleuren, zeg ja. maar. Ja, als jij zegt dat jouw poes... ze we het nu niet meer over mijn geschoren poes hebben? <lacht> <laughs> nee, laten oh, nou, we het daar niet over hebben. Nee, maar het ging daadwerkelijk over een kat. Hè? Voordat er onduidelijkheid over zat, het ging daadwerkelijk over een zwart-witte kat. Gewoon zo'n huistuin- en keukenbeest. En ja. volgens mij was, dat niet, was het niet alleen zijn haar, maar was het ook zijn velletje. Dat soort uh, dunners. Ja, oké, okay, ja, want, dus, ja, ja. Okay, ja, want ik heb een, een, uh, een kat, zwart met een witte bes. En die moet daar wel eens geschoren worden vanwege bloedprikken. Ja. En, uh, en dan, uh, dan is haar vachtje daar ook uh, zwart, donker, zeg oh. maar. En niet uh, wit. Dus daarom mm -hmm. dacht ik van ja, dat de huid dan misschien wel één kleur is... maar de vacht dan uh, gekleurd, zeg maar. Ja. Net als bij mensen, zeg maar. De huid is natuurlijk ook meestal één kleur, behalve dan wat jij zei dan met... Uh, donkere mensen, dat ze een roze handpalmen hebben en zo. Ja. Maar vaak bij haar, uh, als uh, hoofdhaar, ja, ja, bij echt zwarte mensen, bij echt donkere mensen is het meestal zwart. Maar ja, bij veel blanke mensen is het toch, als je goed kijkt, wel gemulleerd, zeg maar. En dat ja, zou eigenlijk, ja. dat eigenlijk zou, um, als je iemand die echt heel donker is van huidskleur en je zou het haar op zijn hoofd wegscheren... dan zou het daaronder minder donker moeten zijn. Ja, denk ja, je? Ja, toch? Ja, want als, als je altijd daar beschermd wordt door je haar... of beschermd wordt en de zon daar dus niet doorheen komt... dan zou dat toch, net als je handpalmen en, je, en de onderkant van je voeten... voetzolen. Ja, ja, maar ik zou zie, maar ja als ik kijk naar de Umberto Tan... Ja. Die heeft weer een hele kale kop en die is ja. toch echt helemaal <laughs> Ja, wat ik, wat, ik, wat ik dan wel fijn voor hem vind. Want het zou heel naar zijn, denk ik, als je donker bent en kaal en je hebt dan zo'n wit, uh, wit mutsje op je hoofd. Lij lijkt me niet fijn, nee. Lijkt nee. me niet fijn. Nee, en of mensen in de toekomst dan gevlekt kunnen zijn, <laughs> ja. Ja, dat weet ik niet. Maar nee. ik vroeg me dan dus ook af, als, toen mensen vroeger, zeg maar. Uh, en uh, misschien nog wel meer behading hadden... Een het vrachtval is misschien een beetje overdreven... maar wel meer behading hadden. Waren ze dan wel gevlekt of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dan nou weet ik het ook niet meer, hoor. Nee, hè? <laughs> Wat een toestand! Volgens mij zit ik het alleen maar ingewikkelder te maken. Ja, dat is ook zo. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want we moeten, we moeten, het handigste is altijd om heel veel onzin te gaan praten. Want dan denken mensen die er echt verstand van hebben... nee, maar zo zit het niet. En die gaan dan bellen naar 0800 1121 en dan komt het allemaal toch nog goed. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ja, maar in de toekomst, maar als ik ook kijk naar... als je, zeg maar, mensen, donkere mensen... die een relatie hebben met blanke mensen... en dat ze kinderen krijgen... Ja. Ja, dan zijn dat toch meestal mulatten natuurlijk. En die, die hebben gewoon, ja, een soort, uh, soort koffie verkeerd krijg je dan, zeg ja, maar. Ja, dat vind ik zo mooi, hè? Ja, en dat, ja dat is hard, Ja, dat vind ik ook. Dat is echt heel mooi. Ja, en dan, ja maar ze ja, worden niet gestreept. Dat lijkt mij niet, nee. Nee, hè? Meestal Tenminste, niet. Ik, ik heb me laten vertellen niet. dat dat niet vaak gebeurt. Ik lijkt me niet, nee, ik lijkt me eerder dat dat dan een soort... Nou, wat je zei, als je zwart met wit mengt, dan wordt het gewijs. Nou, dat, dat, dat, ik denk dat het eerder die kant op gaat, zeg maar, ja. als het zich steeds meer gaat vermengen. Dat ja. je een soort, uh, ja, maar geflekt, Nee. Lijkt me niet. Nee, mij ook niet. Maar ja, als hij het zich afvraagt, dan is er misschien iemand die er iets zinnigs over kan. 0800 ja. 1121. dankjewel dank voor je bijdrage. Heel goed, We okay. blijven het gewoon proberen. Ja. Tot de volgende keer. En Doeg. Erik. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hallo, ik hoor jou heel slecht. Ja. Maar dat, dat is om Hallo, jouw heen. gehoor te beschermen. Oh, dankjewel. <laughs> maar praat okay. jij maar gewoon. Oké, okay, is goed. Nou, ik had dus twee vragen. Ja. Uh, de eerste vraag is, uh, nou ja, ik zit heel veel uh, op de weg uh, in verband met beveiliging. Ja. En de laatste tijd zie je heel veel e eenden op de weg zitten, in plaats van in het gras of zo. Ook? Ja, normaal zitten ze zeg maar in, in het gras om te rusten. Uh, liggen ze op een buik of, of hoe je dat dan ook noemt. Maar de laatste tijd liggen ze heel veel gewoon op de weg. Ja. Dus dat was mijn vraag waarom ze dat dan nu doen. Misschien dat dat met de droogte te maken heeft of zo, weet ik niet. En mijn tweede vraag is waarom uh, mensen altijd uh, tussen twee verkeersdrempels toch altijd gas geven of, of <laughs> zelfs bij een verkeerslicht gas geven terwijl ze het volgende verkeerslicht al zien wat op rood staat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik bedoel, is dat dan toch van uh, ik moet een lampje halen of ik wil de volgende verkeersdrempels zo, zo snel mogelijk nemen of uh, dat weet ik dus niet. Maar als je tussen twee verkeersdrempels heel hard rijdt... dan ben je toch sneller dan wanneer je niet heel hard rijdt tussen twee verkeersdrempels? Ja, maar je moet dan, je moet dan toch weer afremmen, anders vlieg je toch over die drempel heen. Ja. Dus waar dus, dus heeft het al voor zin? Nou ja, je... je, je, um, je wint uh, misschien wel 0,002 seconden. Ja, maar je vliest ook uh, 003 seconden omdat je zo hard moet afremmen. Nee, toch? ja, dat denk ik wel, dat weet ik niet. Oh, maar, maar ik snap gewoon niet waarom, waarom mensen dan heel rustig over een drempel heen gaan... terwijl de, de volgende straat weer, weer een drempel, uh, of, of een paar honderd meter weer een drempel ligt. En dan, dan moeten ze toch weer hard afremmen. Ja, maar dat is, een, dat toch... het is een soort psychologisch effect. Ja, dat, dat denk ik ook namelijk, ja. maar ik ben dan toch erg, erg benieuwd waarom. Ja, ja net als dat je, de, dat je dan iemand met heel veel moeite gaat inhalen... Ja. en dan bij het stoplicht weer naast hem staat... Ja, zoiets ja. Ja. ja. ja, dan denk ik ook van nou, bedoel, je kunt het wel hard inhalen, maar, maar als puntje bij het paaltje komt, sta je toch weer naast elkaar. Ja, ja ik zit... Dus dat waren, dat waren eigenlijk maar vragen. Ja, nou ja, goede vragen, Erik. Ja, toch wel een keer. Hè? Ja, maar ja, dat is misschien ook wel eens een keer leuk. Maar ik vraag ja. me wel af hoe het zit met die eenden. Want dat, dat word ja. ik word een beetje bang als dat namelijk jouw constatering is. Dan kan ik niet checken of dat ook daadwerkelijk zo is. Maar jij zegt dat eenden tegenwoordig meer op de weg zitten dan vroeger. Nou ja, dan vroeger, dan, dan, dan dat valt mij voornamelijk de laatste twee weken op. Ik bedoel, bij mij zitten ze in de tuin en mijn tuin is helemaal hard. Zelfs daar zitten eenden, terwijl die normaal aan de voorzijde in, in het gras zitten. Dus ik weet oh. niet waarom. En, en hier in de wijk zie ik het ook. Ik bedoel, er is heel veel gras hier in de wijk, maar de eenden lig, liggen toch nou op de straat. Dus ik snap het niet. En je zegt ze liggen op de straat, zijn het dode eenden? Of, uh... Nee, nee, nee. nee. Oh. Ja, hoe noem je dat als ze liggen? Weet je wel, zo met je poten ingetrokken op hun buik uh, een beetje aan het rondkijken. Oh, ja, ik heb heel weinig verstand van noem, de eenden. Noem je dat dan liggen of zitten? Nee, zitten doen ze niet volgens mij. Nou, een beetje, beetje? Um, een beetje schurken. Ja, ja, zit nou een, ja beetje een eend in Ruststand. <laughs> een hoe heet het als een eend in Ruststand? Ik heb een, een eend in Ruststand. Ja, zit ja, die ligt hij of ligt dan die? ja <laughs> Dat weet ik niet. Maar ja, als je maar, zegt dat, een eend dat, ligt, dat, dan ligt hij ze op zijn zij. Nee, nee, een eend ligt nooit op zijn zij. Hoe slaapt een eend eigenlijk? Ja, toch gewoon op zijn buik met zijn kop zo half weg. De, oh ja, zo lekker in, tussen, tussen die veren. Ja, ja, ja, ja. ja, volgens Goed. mij. Ja, dus, of zitten. het dus, ja. kan niet zitten. Donald Duck, die kan zitten. Ja, Donald Duck wel. Maar, maar hij die zit. zie ik hier niet zo vaak rondlopen. Nee, hè? Nee, die blijft nee. in het gras. Ja, ja nee. die blijft gewoon in het gras, volgens ja. mij. Ja. <laughs> Oké, okay, dus de, waarom zit de eenden de laatste tijd meer op de weg dan, voor, dan voorheen? Dan voorheen, ja. De, ja, en uh, wat was die andere nou? Ja, waarom mensen toch altijd oh, ja. tussen twee verkeersdrempels uh, toch gas gaan geven? Ja. Nou ja, dat is gewoon omdat we 0,0002 willen zoeken. Ja, worden. zoiets, ja. ja. Uh, tussen okay. verkeersdrempels. Ik doe mijn best, Erik. Dat is goed. Doe, nee. doe je nog zo goed of niet? Uh, nee. Waarom niet? Nou, geen zin in. Maar ik denk dat als ik Beer trouwens nu... Uh, dat Beer wel een antwoord weet op dat verkeersdrempelverhaal... want die heeft verstand van ja, autorijden. Ja, ja, klopt Eigenlijk wel, want die is bezig, bezig met zijn dingen. Ja, hij, dan ja. moet hij even bellen. Dat Is, Hoezo, natuurlijk... is... Ja, hij is schien, wel op de chat? In de chat. Oh, ja, hij is ja. wel op de chat, maar dan zit ik de chat voor te lezen. Dat is niet leuk voor de mensen die gaan nee, gewoon een nee, beetje top, liggen Dan, dan te... moet je. Die... Ik vind dat Beer ook maar een keer moet bellen, hoor. Het is goed. Nee, ik kan Beer natuurlijk gewoon bellen. Dat kan ook. Dat is niet zo moeilijk. Nou, ik ga ja, eens even door. kijken of Beer daar voor te porren is. Dat is goed. Dankjewel, Erik. Oké. Okay, goed terug, hè. Dag. Ja. Doei, doei. 0800 1121. Zoe Charda. Goedenavond. Hallo. Uh, ik kan je moeilijk verstaan. Kun je mij goed verstaan? Prima. Oh, Oké. Okay. Nou, daar gaat het om. Uh, die dames die over gevlekte honden en katten praten... die zou ik aanraden is goed naar en Jack Russells te kijken, dan zien ze dat niet alleen de haren... maar ook de vlekjes in de huid zitten. Ja, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Maar, maar hoe maar kijk je dan over... naar een Dalmatier? Want dan moet, je, dan moet je dus dichtbij een Dalmatier komen... en dan moet je even oh, je gaan kijken naar... Het dichtbij leren. hoeft toch niet. Oh. Als je normale ogen hebt en dan neem je een bril of, of lenzen... hoe heet die? Ja, dus uh, dan kun je het toch ook wel zien... Ja. Hoeft hem niet op schoot te nemen. Oh, oké. Okay. Nee. En erg nu van. over mensen. Nou, ja. ik ken natuurlijk een heleboel mensen, maar oh. ik ken een mevrouw die uh, inderdaad half Javaans en half Nederlands is en die inderdaad gevlekt is. En het grappige is, als iemand dan zegt. Oh, wat hebt u een bruine vlek? en dan zegt ze nee, ik heb geen bruine vlekken, ik heb witte vlekken. Want ik ben bruin. Oh, ja. ja, nou ja. dat is het probleem met Michael Jackson ook. Was hij nou wit of bruin? Ja. Ja, nou, dus het bestaat inderdaad wel. Maar dat zeg ik van alle vele mensen die ik ken. Ken ik maar één die dus werkelijk donkere en lichte vlekken heeft. Ja, ja. Dus, maar is dat dan... Uh, is dat dan ook een, uh, een, een, een, een aandoening of een... Uh... Nee hoor, ze heeft een hele gezonde huid. Dus we hebben, ze zijn er gewoon al. De geflekte, het is er één, maar er ja, is al een geflekte mens. Ze is ook mens. al in de tachtig, net als ik. Maar goed, uh, ik ken haar al heel, heel, heel, heel lang. Je ja. wilt 40 veertig jaar. Hmm. Nou, dan, uh, dan kunnen we in ieder geval Hans vast doorgeven... dat de geflekte mens er al is. Wel bestaan, ja. in ieder geval. Nou, dank je wel, Je kunt me niet goed verstaan, hè? dus dat schiet natuurlijk niet op. Uh, Zoe Charda? Ja. Heet je nou echt Zoe Charda? Nee, S-U-C-H-A-D-A. d a s u Oh, wauw. Mooi. Ja. Nou, dan, uh, dan weet ik genoeg. Dank je wel. Oké, okay, dag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. dag. 0800 1121. André. Hi Alfred. Hallo. Goeiedag. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Ja, hard aan het werk, maar ja, jij ook hoor ik dus. Uh, ja, iemand moet het doen, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. <laughs> ja, ik had jou nog gemaild van de week, ja. Ja, eigenlijk vorige week zaterdag. Ja. Dus de telefoon eruit lag, want ik had een vraag en ja, daar wist ik eigenlijk even de drie tanden het niet op. Nee. En dat gebeurt mij eigenlijk zelf niet. Dus ik dacht van nou, die ga ik aan afstellen. Nou, daar ben ik ook voor, hè? Ja, daarom. Dus, dus vandaar dat ik dacht van, nou, laat ik wat kant maar wagen. Nou, de, uh, vertel. Wat is je vraag? Nou, de vraag is eigenlijk waar komt prinsjesdag vandaan? De benaming, want ja, koningin. snap ik vierde verjaardag van de koningin. Prinsjesdag wordt de troonrede voorgelezen. Ja, wat heeft daar een prinsje mee van doen? Ja. Ja, ik leg de link niet eigenlijk zo, dat zou weer een dag moeten zijn of uh, regeringsdag of weet ik niet meer, maar waarom nou net Prinsjesdag? Ja, maar was het, het waren vroeger toch Prinsjes? Uh, ja, maar die lagen geen troonreden voor. <hums> nee, dat is waar. Uh, dus we hebben altijd natuurlijk Prinsen gehad van Oranje. Ja, precies. Maar, uh, ja. De de, de, de reed niet voor. Dat kamp was vanaf het moment dat we een koninkrijk zijn geworden. Dus ja, daar heeft het dan weer geen prins voor nodig. Maar wie was de eerste die de troonrede voorlas? voor las? Ik denk dat dat... Uh, nou, of het zou uh, uh, Lodewijk uh, Napoleon geweest moeten zijn, de, de eerste koning. Of, of anders in ieder geval koning Willem I. Maar volgens mij las die het niet voor in Den Haag, want Willem I is in Brussel gekroond. Die, ja... Nou ja, je weet er in ieder geval iets van. Je zit in uh, ja, ieder geval goed ja. in je prinsen. Maar waarom Prinsjesdag? Wat doe jij met Prinsjesdag? Uh, nou, zoals de meeste Nederlanders ook gewoon werken. <laughs> maar ik, uh, ik luister dan wel uh, goed naar de radio. En uh, Politiek 24 is wel altijd heel interessant. Ja, echt? Ja, dan is het, dan is het uh, uh, en, en leuk om te weten wat er allemaal uitgeplozen wordt, hè? Uh, ja, en vooral ook uh, wat ze niet zegt. Ja. <laughs> maar dat, vorig, jaar altijd, het, uh... vorig jaar was het, was het wel, was het wel uh, ja, een, lekker een beetje... Toen heeft ze iets gezegd over, um, over twitteren en dat soort dingen. Dat we niet te veel via ja. social media... maar dat we ook uh, gezellig bij de buurvrouw op de koffie moesten blijven gaan. Dat bedoelde ze dan, dat zei ze dan niet zo. Maar, uh, maar dat, dat vind ik dan altijd wel leuk. Als er iets is waar iedereen dan weer over valt... Ja, terwijl, nou, ik denk dat ze dat er ook allemaal expres inschrijven schrijven, ja. want dan vallen we namelijk over iets wat, wat, wat uh, ja waar je gewoon een mening over kan hebben. Maar uh, dan vallen ze in ieder geval niet zozeer over de nadelige maatregelen die ze ook noemt. Nee, precies. En, en het is leuker om, uh, om de mensen druk te laten maken over iets wat, uh, wat weinig hout snijdt en dan denken ze wat minder aan de ellende die ze nog te, te wachten staat. Maar dat is een mooie gedachte van jou: dat dat, uh, dat dat expres is. Dat ze dus iets verzinnen waar mensen zich een beetje over opwinden, maar wat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is? Nou ja, ik, ik, ik heb zelf uh, aan mijn ogen en oren goed opengehouden. Het is mij altijd opgevallen dat in Den Haag zelden iets gebeurt wat niet uh, uit en doorgedacht is. Ja. En als het dan een keer gebeurt, dan slaan ze ook meteen echt een hele goede flater. En zo'n Prinsjesdag, en zeker als, als de koningin erbij betrokken is... dan wordt dat volgens mij wel 40.000 keer doorgedacht door meerdere ambtenaren. Ja. Ja, en dus dat, dus wat ik, dat vond ik dan heel leuk. Maar nu jij dat zo zegt, denk ik... Het is ook gewoon een afleidingsmanoeuvre, zodat ik minder goed op de inhoud let. Maar uh, dat ze, er zat een, um, een, uh, uh, een taaltrucje in. Dus dat iedere zin begon met een letter. en alle, al die beginletters die vormden samen weer, weet ik veel, wat was het? Van Oranje Nassau of zo, of iets anders? Volgens mij, uh, ja, ja, Wilhelmus, inderdaad. Hoe heet zo'n ding nou dat, ook alweer? Uh, oh ja, dat was het, Wilhelmus, ja. Ja, ja maar, dat, uh, nou, maar dat zijn ook van die. Van die de, de, het feit dat dat al is, laat al zien dat het dus heel erg goed doordacht is wat men schrijft. Ja, ik vond het wel raar, want ik dacht van je, je zo'n troonreden is natuurlijk enorm belangrijk dat het inhoudelijk allemaal klopt. Uh, en, ja, maar en... ja, je, je kijkt talen heel geduldig af. Ik bedoel, je kan iets opschrijven en dat klopt, dat kan altijd kloppen. Het ligt er maar net af aan wat je exact schrijft en hoe je het omschrijft. Ja, maar als je en gaat, je ja, moet toch een beetje forceren om die beginletters precies kloppen te krijgen. Dus dan ga je toch. Iets inleveren op de inhoud. om de beginletters toch precies uh, kloppend te krijgen. Uh, ja, nou houdt in ieder geval in dat, uh, dat men. Uh, bij algemene zaken ook taalvirtuose in dienst heeft. <laughs> <laughs> ja, nou ja, dat, da, dat uh, verbaast me dan weer niks. Toch? Nee, nee, ik vond het wel geinig eigenlijk. Voor mij mogen ze ieder jaar zo wel een boodschapje doorgeven. <laughs> oh, ja, maar dan, maar dan uh, uh, gaan we allemaal helemaal niet meer naar de naar de inhoud luisteren, als we gaan zoeken... wat er voor puzzeltje in de troonrede zit. Uh, ja, maar als de, als de uitkomst van die puzzel iets heel inhoudelijks is... is helemaal misschien nog niet zo verkeerd. Oh, maar dat is mooi. Ja, dat is... Uh, ja, Aad van den Heuvel, daar heb ik een tijdje mee gewerkt... Dat we, die, die, die, uh, die zei altijd... humor is een fantastisch glijmiddel voor informatie. Uh, nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, hè? Ja, uh, ja, ja daar geloof ik echt in. Ik wil dat... Een, een, een, een goede oudjaarsconferentie onthouden we 10.000 keer beter als een toespraak van de minister-president. Ja, en dan weten we ook precies weer allemaal wat er allemaal aan de, aan de hand was in het land. Uh, ja, en meestal weten we het dan nog 10.000 keer beter, doordat uh, in zo'n conferentie de zinger eerder op de zere plek wordt gelegd dan de, door uh, de dames en heren in Den Haag. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hé, mooi hè, toch? Ja, maar, maar we willen dus weten waarom Prinsjesdag eigenlijk Prinsjesdag heet. Ja, nou. ja tenminste, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Van, van, van, van wanneer is dat ontstaan of iemand die naam eraan toegevoegd? En, en, en waarom eigenlijk? Bedoel, ik, ik leg de link nog niet zozeer van, van ja, wat hebben prinsjes met die specifieke dag te doen? Ja, nou, duidelijk 0801121. Ik doe mijn best, André. Ik had het niet anders van je verwacht. Oh ja, nee, dat is waar. Ik hoef het ook niet eens te zeggen. Nou, dan zeg ik alleen nog maar. Dag, André. Doei, fijne uitzending nog. Hetzelfde. Go. Doeg, werk ze. Prinsjesdag. Als je weet waarom het zo heet, 0800-1121. En andere vragen zijn natuurlijk ook meer dan welkom. To Princess van de Spindokters uh, was dat. Naar aanleiding van die vraag van André... waarom heet Prinsjesdag eigenlijk Prinsjesdag? Uh, vragen die ik verder nog open heb staan. Erik wil graag weten waarom eenden de laatste tijd meer op de weg... dan in het gras zitten. Zo de laatste twee weken ziet hij ze vaker op de weg. En hij wil weten waarom mensen proberen tijd te winnen... tussen verkeersdrempels en dan flink gas gaan geven als het echt om een Luttele seconde gaat. 0800-1121. Mark wil weten waarom het ons als Nederland niet lukt... om meer kwaliteit naar het Songfestival te sturen. Hans wil weten of er een kans is dat er ooit geflekte mensen komen. En dat zijn de vragen die nog openstaan. Bel met een antwoord of nieuwe vragen naar 0800-1121. Anne, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik heb een antwoord en ik heb een vraag. Oh jee. Ja, het komt eigenlijk door de Partij van de Dieren. Ja. Die willen nu uh, verdoofd uh, slachten toe gaan staan. Ja. Althans, verplichtstellen. stellen. En nou vroeg ik me dus af: wat is het verschil tussen koosjeslachten en halalslachten? Oh. Want ik weet wel, dat misschien heeft het ook te maken met het dieren te eten krijgen en uh, hoe ze gehouden worden. Ja. Want uh, mijn zuster haalt dus mijn halalslager. En die kippen die hebben veel sterkere botten dan uh, wat je zo gewoon bij bijvoorbeeld Appie of Dirk van de Broek of weet uh, ik veel wat voor supermarkt krijgt. Of zelfs bij de gewone Hollandse slager. Maar hoe weet je nou dat een kip uh, die je opeet sterkere botten heeft dan nou, dat een... dat kan je merken als je hem afkluift. Om het maar zo uh. te zeggen. Het is gewoon veel, veel dikker. Oh. Ja, en ik heb in een vogelhospitaal gewerkt. Dus ik heb er wel enige kijk op... Ja. Dus uh, ja. Ik vroeg me toch af, wat het is het verschil tussen halal slachten en uh, koosjeslachten. Maar als je, in een, uh, als je bij een, een vogelhospitaal hebt ge gewerkt. dan let je bij het eten van de kip hoe het met de botten zit. Let je op. Ja, eigenlijk wel, ja. Want uh, die dieren die zo gewoon gefokt worden. die wij uh, als consumptie krijgen als Nederlanders. Die worden zo gefokt dat ze worden zo dik... dat ze breken gewoon in poten. Ah. zakken er hun poten heen als ze op gewicht komen. Ja, dat is zielig. Dat, en er zit veel meer vet aan en veel meer vocht... Oké, okay, nou ja, dan, dan uh, ja, je weet natuurlijk dat er verschil is, maar je weet uh, ik wist niet precies waar het verschil zat. Maar ik het zou mij nee, ook niet opvallen nee, of een kip nee. dikker bot heeft dan een andere kip. Nee, ja. maar wat ik dus nu begrepen heb van die uh, dierenpartij, ja. van die Partij van de Dieren, dus er zijn veel meer klachten over orthodoxe slachtpartijen, Om het wel zo te zeggen, ja. dan over halal uh, mensen die uh, halal slachten. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal niks over gehoord. Oh. Bij dat verdoofd slachten. Oké. Okay. Nou ja, ik, uh, ik uh, zal in ieder geval qua koosjeslachten en halalslachten... eens voor jou gaan uitzoeken wat het verschil is. Behalve dat het ja. natuurlijk gewoon wordt toegepast door verschillende religies. Maar wat het ja. inhoud, waarin het inhoudelijk van elkaar verschilt. Ja, dat vraag ik me ook af, ja. 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Je had ook nog een en antwoord. Ik heb nog een antwoord. Ja. Die eenden. Ja. Die liggen op de weg om te zonnen. Nou, nah, niet te zwaar. Ja, die stenen in het asfalt, dat wordt warmer dan het gras. Oh. En nou hebben we de laatste paar weken mooi weer gehad, 26 graden en zo. En dan, dan uh, warmt het asfalt en het, die stenen, die warmen lekker op. Ik heb het hier op de deur, uh, bij mijn voordeur ook, op de stoep. Dan zijn die stenen lekker warm en dan ligt ze naar de zon. Maar uh, Anne, een eend hoeft toch niet bruin te worden? Nee, maar dan vinden ze gewoon lekker. Net als wij op een elektrische deken gaan leggen of in een lekker warm bedje. Nou, dat snap ik niet. Een eend, die gaat in een ijskoude vijver, staat hij de halve dag bij een ja, wak. Ja, dat klopt, ja. En, en, en, en, en dan gaat hij in de zomer gaat een warmer plekje opzoeken. Ja, gaat hij een warmer plekje opzoeken, ja. Dus hij heeft geen last van de kou, maar houdt wel van warmte. Hij heeft geen last van de kou. Hij heeft een constante temperatuur van 40 graden. Nou, dan hoeft hij toch niet te zonnen? Nee, maar dat vinden ze wel lekker. Oh, nou. Goh. Het is gewoon luiheid van die beesten. Hebben ze, in de zomer kunnen ze ook meer eten. Ja. Want uh, ja, er is gewoon meer eten in het water en zo. En dan zitten ze gewoon uit te buiken. <laughs> maar het is wel link. Ja, ik weet wel van mensen die kunnen bepaalde weg niet meer overrijden vanwege de meerkoeten die daar zitten. Die daar zitten te uit te buiken. Meerkoeten doen het ook. Nou, rare beesten. Ja. Nou, dan, dan, uh, dat is wel fijn om te weten. Dan kan ik drie, die vraag in ieder geval wegstrepen. Ja, ik vond het wel een leuke vraag. Oh, gelukkig. Het is inderdaad de laatste weken van het mooie weer geweest. En dan waren maar die wegen weer zo lekker op. Ja. En liggen die beesten er echt van te genieten gewoon. Het is voor hun een soort elektrisch dekentje. Oké, okay, nou dankjewel. En tot de volgende vogelvraag dan maar weer. Jij is goed hoor. Oké, okay, dan gaan. Doeg, doei. Hoi. 0800-1121. Ben. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aspergemannetje. Ah, nou, daar gaan ah, we weer. Oh, heb je, dan we weer. <laughs> heb je nou. Maar heb je nou een speersje gemaakt? Ja, het is gelukt. Nou, en wat heb je gemaakt voor oma? Nou, nou, oma? nou ik, ik weet het niet meer. Ik heb zoveel recepten uh, onderweg, want de kral, die duikt er ook in. Hier. Nou, hij was fantastisch. Het nee, was, maar... was, was helemaal fantastisch. Maar ik heb een vraag. Ja. Stampot hete bliksem. Ja. Wie weet wat. wat we ben, doen. Ben. Ja, ja. Ga je nou iedere week bellen om te vragen hoe je iets wat je voor oma moet koken moet klaarmaken? Waar, waarom niet? Ja, daar, daar zit wel wat in. Ja. Dan hebben we zo'n klein, klein... Uh, een ertussen, er tussendoor. Je, ja, ah, je, je hebt gekregen gewoon je eigen koken voor oma rubriek. <laughs> ja, nou, ik spannend. kan je vertellen, ik heb de afgelopen weken twee keer asperges gegeten dankzij jou. Ah, wat lief. Ah, ja. Ik had er gewoon honger van gekregen. Ja, ik, ah, ik ben dol op asperges. Nou, nou, het viel mij ook op op een gegeven moment... Uh, ik duikelde de hele programma in naar de asperges. Maar ik wil nou graag naar de hete bliksem. Hete bliksem. Stampot hete bliksem. Ik zal je nog even vertellen, ik ben vandaag nog even bij oma geweest. Ja. En oma zei, en ze heeft me laten lezen, ja. hoe ze dood, dood wou gaan. Oh. Ja, dat doet, ja, dat doet niet iedereen. Hè. Nee. Ik zeg oma, ik zeg, oma" ja, drie, bijna 83. Ja. Ik zeg oma, ik zeg, hou op met dat gedoe. Maar hoe wil oma doodgaan dan? Heeft het iets met de bliksem te maken of gewoon. Nee, oma, Nee, ze, ze wil. Ze willen het al in, in, in, in dit leven bepalen. Ik zeg, maar dat bepaal je zelf niet. Nee, ik ben er vandaag even geweest en ik was ook uh, helemaal stil. Want op een gegeven moment kwam ze eraan. En wat bleek nou, uh, uh, goede mevrouw, wat bleek nou? Ze, ze heeft uh, alles wat ze in de oorlog had meegemaakt, heeft ze opgeschreven. Oh. En yes, ja. En daar werd ik een beetje stil van. Ja. En, en toen dacht ik, eh, nou ga Gastrit bellen. Ja, nee, dat lijkt me sowieso altijd een goed idee. Alleen er lopen nu wat verhalen door elkaar heen. Ik, wat wat heeft oma heeft oma jou verteld dan dat ze. Hoe wilde ze dan doodgaan? Wat, he, wat zei ze dan? Uh, geen gedoe. Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk, hè? Ja. Nou, dat was ik ja, dat nee, nee, maar dat zat in haar boek. Oh, Oké. Okay. Ik, ik heb een paar bladzijden gelezen, maar ik hou heel veel van losse bladzijden. Oh. En losse, losse bladzijden lees ik altijd als eerste. En daarin stond haar laatste wens. Oké. Okay. En, en dat was gewoon geen gedoe. Maar dan uh, um, uh, ja, daar heb ik geen invloed op, Astrid. Nee, dat kunnen we niet regelen. Maar wat gebeurt er nu met dat hele verhaal wat ze heeft opgepend? Nou, ja, daar ben ik mee bezig in mijn hoofd. Oh, oké. Okay. En hoe kwam je van dat verhaal bij de hete bliksem? Uh, dat is mijn verhaal. Right. Nee, nee, dat is mijn vraag. Het is gewoon maar iets leuks. Hete bliksem. Stamppot, hete bliksem. Uh, Nederland, bent u nog wakker? Hoe maak je een mooie stamppot, hete bliksem? Wel, Astrid. En dat is de vraag. En, oh ja, welk stuk vlees moet je daarbij eten? Het is iets met zoete appeltjes. Oh, echt waar? Ieuw. Nou, we krijgen hem zo, Astrid, hè? Ja, je, je weet hoe het is met jou en je, je maaltijdvragen. Dan worden we over gek gebeld straks. Dus ik zeg alleen o. nog maar, ik 0801121. Oké, oké, ik hem neer, Denderen. Ja, hoor, Denderen, wanneer Ben? Oké, okay, Astrid, ik wens jou een fijne uitzending. meisje. Dankjewel. je tot de volgende keer. Tot volgende week. Doei. 0801121, Dolph. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Dorfgol, wat klinkt jij? Um... Ja, nuchter. Ja, je ja, hebt net gewerkt, dus uh, ja. uh, nou, net thuis. Wat heb je gedaan? Uh, ik werk in een uh, wijn- en spijslokaal in Enschede. In een wat? Wijn- en spijslokaal. Wijn- en spijslokaal. Ja. En dan nou, blijf je zelf wel winter, nuchter. Hè? Ja, tuurlijk, want er moet, er moet auto gereden worden s'nachts. Ah, oké, okay. en wat heb je gedaan vanavond? Uh, ja, een beetje van alles wat. Een beetje gewijnd en gespijst? Ja, nee, nee, vooral, vooral uh, uit de serie en zo. Hè. Ah, oké. Okay. En was er nog iets bijzonders vanavond? Was er, waren er uh, asperge amuses? Ja, ook. Oh, <laughs> lekker. Ja, ook. Ja, heerlijk. <laughs> okay. En uh, voor de rest uh, ja, de, de, de rust, de, de stilte voor de storm voor zondag. Oh, want dan is een voetbal, hè? Ja, nou, ja, hou op, uit. En, en het betekent dat, dat het dan heel druk is in het wijn- en spijslokaal? Of is dat puur jouw persoonlijke... Nee, nee, ook juist voor het wijn- en spijslokaal is het ook druk. Echt waar? Maar dat lijkt me toch niet de plek om voetbal te gaan kijken, of wel? Nee, maar ja, we zitten, we zitten aan de Oude Markt in de binnenstad. Oh ja, dus je komt er niet echt onderuit. En doen jullie dan nee, nee. Doen, doen jullie ook een groot scherm? Uh, ja, dus er staan drie grote schermen van de gemeente uit. Is het allemaal zo erg? Oh, ik werk toch voor de nieuws- en sportzender. En ik was gewoon even in het beslag genomen door het Songfestival. Oh ja, nee, nee, nee. Dus voetbal is stil. Ja, ja hè? Is te maar dat is, ik wist toch dat het zondag was. Dat vond ik al heel wat. Ja, nee, dat is goed. Maar, um, maar, maar uh, kijk je er zelf ook naar uit? Of zeg je van, nou ja, mij kan het persoonlijk niet zo schelen? Want je, je blijft natuurlijk een man. Ja, nou ja, handel technisch wel. Maar voor de rest doet voetbal me niet Echt niet? Nee, nee, ik ben uh, rugby'er van huis uit. Dus dan, uh, oh, echt? Ja, dan is voetbal toch wat voor, uh, voor meisjes. En, het, en doe je dat? Voor meisjes. Laat ze het niet horen, hè, al die mannen. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Maar doe je nog aan rugby? Uh, ja, half. Ik ben uh, het, uh, net trainer af en uh, nog steeds scheidsrechter, want het lichaam uh, laat, uh, laat de wensen over wat dat betreft. Hoeveel jaar ben je? Uh, 26 Oh, maar dan ben je op zich nog jong genoeg toch om terug te wienen. Ja? Ja, ja, slechte knieën dan. Uh, oh, zonde. Hè? Dat helpt niet mee. Ach, ja, dat is. Uh, dan, ja. dan kun je willen wat je wil in de sport. Maar, uh, ja, nee, dan houdt het op hoor. Hebba. Maar goed, je, ah, hebt, het, ja. je hebt het volgens mij best nee gezien bij dat wijn- en spijslokaal. Ja, ja, uit, <laughs> uit de uitermate. Goed, waar belde maar je eigenlijk ik, uh, voor? Nou, ik hoorde net de hete bliksem. Ja. En nee, maar de vorig... je belde toch niet al voor de hete bliksem? Ja, ook voor de hete bliksem. Oh, dat het is... Dat, en uh, slachten en het oh, wauw. Je, je zit er bovenop. Nou, hartstikke goed. Ja, ja, ja. dat hoor ik. Ik zit net in de auto en ik hoor het. En ik denk nou, laat ik eens bellen. Ja, nou ja, en zo werkt het eigenlijk gewoon. Uh -huh. Maar begin bij de hete bliksem dan. Nou, de hete bliksem is met, met, met zoete appel, inderdaad. Ja. Daar kwam hij net al achter. En dat is het makkelijkste te maken door een, een kruimige aardappel te stampen... en daar uh, appelkompot doorheen te doen. Oh, gewoon uit een potje? Gewoon uit een potje. Dat is het makkelijkste En het verschil proef je bijna niet. Oh, oké. Okay. En, en hoe dan, veel, hoeveel aardappel op hoeveel compotten? Uh, als je begint bij twee derde aardappel, één derde compot. Ja. En dan uh, nou ja, dat een beetje afproeven. En als je denkt, dat moet iets meer appel zijn en je hebt geen compot meer... dan kan er altijd nog een heel klein beetje... Appelsap bij, maar dat is een trucje oh. dat moet je natuurlijk niet doorvertellen. Nee, dat, uh, laten we, dat houden we stil. Het ja, lijkt me trouwens echt verschrikkelijk vies. Ik kan, me niet, ik kan me toch niet heugen dat ik dit ooit gegeten heb? Ja, ik vind het best lekker eigenlijk. Oh ja. voor, de, maar, voor de bij. Maar aardappel met... Uh, eigenlijk is het gewoon aardappel met appelmoes. Ja. Maar, de, maar, maar de, daar is toch niks heets aan... Ja, nee, ja, waar de naam vandaan komt, dat, dat is maar ook een, een ah. raadsel. Maar is dit de hele hete bliksem of moeten er dat nog zudderlapjes bij of zo? Dat is de hete bliksem en die kun je dan serveren met, met een lekker zudderlapje. Oh het moet echt met zudderlapje? Ja, dat is wel het lekkerst. Oh. En, oh, en het... dra draadjesvlees heet dat bij ons thuis. Ja, precies. En hoe ja. maak je dat? Want Ben is nogal uh, onhandig met koken. Oh, die is... <laughs> Dan gaat hij me straks terugbellen hoor, dat ik dat gezegd heb. Maar hij wil het graag altijd van A tot Z weten. Ja? Ja, en, uh, we hebben een goed soort runde ribblad. Ja. En uh, die uh, eerst heel heet aanbraden. Eerst de boter laten uitbruizen. Dan het ja. vlees erin. Ja. Om een om bakken. En daar een uh, klein beetje water bij. Een laurierblaadje, een beetje kruidnagel. En dan deksel op de pan en lekker laten sudderen. Zacht vuur. En uh, nou, dat is zes weken? Ja, nou, drie uur, vier uur. Oh, zo kort. Oh, ik dacht dat het mensen dat ochtends al opzetten om s'avonds te kunnen eten. Maar... Ja, dat, is wel, dat is wel het allerlekkerst. Maar okay. het, kan, het kan ook in vier uurtjes. Oké. Okay. En um, <coughs> dan nog eventjes voor, uh, voor de dames. Zitten er nou veel of weinig calorieën in een sudderlapje? Er zitten vrij veel calorieën in. Oké. Okay. Nou, en dan... Ah, het vet wat erbij zit, dat moet je ook lekker aan laten zitten bij het bak. En dat kun je er daarna voor het eten wel weer afsnijden. Oh, oké. Okay. Nou, dan komen we op het verschil tussen kosher en halal-slachten. Ja, ik heb die discussie aardig gevolgd op de radio. Ja. En het halal-slachten is uh, gebeurd door een uh, islamitische geest, geestelijke... of tenminste, die is daarbij aanwezig. Volgens mij, en werd het allemaal niet zeker. Ja. En dat, uh, die wordt dan geslacht in naam van Allah. En dat wordt er ook bijgezegd. Nee. En daar zijn verder volgens mij niet heel veel regels aan. Okay. Maar bij het koosje slachten moet het echt in met een heel scherp mes en dan in één of twee halen. Moet de keel in één keer helemaal door zijn gesneden. Oh. Dat is echt een, een, een vereiste wat bij het Joodse slachten wordt, uh, wordt gesteld, zeg maar. Oké. Okay. Maar is dat, enige, is dat het enige vereiste voor koosje slachten? Ja, nee, en het moet onverdoofd zijn. En het dier moet goed geleefd hebben. Oh ja, het onverdoofd dus is natuurlijk het ding. Ja. Het moet wel maar netjes. En het koosje koken is ook moeilijker dan halal koken. Want? Ja, de koosjere keuken heeft een verschil in melkproducten en vleesproducten. Oh, dat mag niet dus bij elkaar. Niet, uh, nee, dat moet zelfs in twee aparte keukens volgens mij. Wat een toestand. Ja, dan moet de keuken moeten gezegd worden door een rabbi. Oh. Of een rabbijn. Ja, ik heb ooit een keer op een school uh, hebben we het gehad dat we een Joods menu hadden. Ja. Yeah. En waren we echt twee verschillende keukens met rekken op de fornuizen, zodat het pannen die dan vanaf hun kwamen niet uh, de onreine keuken aan zouden raken. Oh ja. Het werd dan allemaal ingezegend door een rabbijn. Oké. Okay. Maar dat halal slachten, dus eigenlijk het enige wat je weet... is dat er een islamitisch geestelijke bij komt kijken. Ja, en dat, dat het in naam van Allah wordt geslacht. En volgens mij ook nog met het uh, hoofd richting Mekka, maar dat weet ik niet zeker. Ah, oh, oké. Okay. Van, van, van het dier. Maar daar hebben ze in ieder geval minder eisen aan het mes... en, en het doorsnijden van de keel dan bij het geslacht. Oké. Okay. Nou ja, dan, uh, dan heb je in ieder geval een mooie voorzet gegeven. Dan denk ik dat er ja. nog wel aanvullingen binnen zullen komen. Maar dan zijn we in ieder geval weer van start gegaan met deze vraag te beantwoorden. En de hete bliksem is meteen geregeld. Hartstikke goed. Ja, dat is, dat is fijn. Nou, dan kan Ben in ieder geval weer koken voor oma. Daar <laughs> uh, ben ik benieuwd waar hij volgende keer weer mee komt. Of hij nog gerechten kan verzinnen waar, waarvan hij niet weet hoe hij ze maakt. Ik denk dat het volgende week om dezelfde tijd is. Dus en dan, dan help ik hem snel weer uit de tijd. Ah, Oké, okay. nou, dan houden we daar vast rekening mee. Want voordat je het weet kunnen we jullie aan elkaar doorverbinden. Maar ik denk dat er meer mensen zijn die wel een keer hete willen proberen. Proberen te maken. Dankjewel. Het is niet het allermoeilijkste. Oké, okay, ik wens je nog een goede nacht. Dankjewel en Tot de volgende keer. Oké, Dag. Dus even kijken of ik het nou goed heb opgeschreven hoor. Twee derde kruimige aardappel en één derde appelcompot. Nou, ik denk dat zelfs mij dat lukt als ik ooit al trekking in krijg. Uh, ruimte voor nieuwe vragen en natuurlijk nog antwoorden. 0800 1121.